5 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1 Journaal. De crisis in Oekraïne kan alleen opgelost worden via internationale bemiddeling. hoort u straks meer over in het NOS Radio 1 Journaal? Nu eerst het NOS Journaal, Gert Kluk.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 De bewoners zijn gisteren verhuisd naar een boerderij in de buurt, zegt de Nam. Ja, de bewoners hebben schade gemeld na de eerste aardbeving in augustus 2012. Die schade is hersteld. Uh, vorig jaar zijn er nieuwe schades opgetreden als gevolg van de aardbevingen. Onze taxateurs zijn langs geweest en die uh, hebben toch een verergering van de situatie aangetroffen. Toen is er bouwkundig onderzoek ingesteld en daaruit blijkt nu dat we actie moesten ondernemen. En dat hebben we gisteren gedaan.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 Het kabinet wil die termijn oprekken naar zeven jaar. Onder meer omdat de kans op betaald werk toeneemt als iemand hier langer woont. De Raad van State vindt dat geen goed idee. Een file vanmiddag op de 28 bij Harderwijk door twee loslopende paarden. De paarden waren gezadeld. Hun ruiters, twee vrouwen, hadden ze afgeworpen. Er zijn geen ongelukken gebeurd doordat iemand achter de paarden aan is blijven rijden... met de alarmlichten aan, zegt de politie. En één paard is, uh, is op een gegeven moment uh, afgeslagen uh, richting uh, de N302... Uh, dat is de weg richting Zeewolde. Dus die is daarop terechtgekomen. Nou, die is daar gevangen. Uh, het andere paard is op de A28 gebleven. En die is op een gegeven moment uh, bij Harderwijk... Uh, bij de afslag uh, Oranjelaan uh, is die terechtgekomen. Zowel de paarden als de ruiters maken het goed. Het weer vanavond en vannacht wolkenvelden en een enkele opklaringen... blijft zo goed als droog. Met minima van min 4 graden in het noordoosten... tot plus 2 in het zuidwesten. Morgen wisselend bewolkt en droog. 0 graden in Groningen, 5 in het zuiden... Tegen de avond regen of sneeuw. Dan de verkeersinformatie. Kees Kwaks, wat zie jij op de weg? Niet al te veel, Lara. Twee dingen die mij opvallen: dat is de file op de A15 rotterdam gorkum bij sliedrecht Oost. 9 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. We hebben ook een aanrijding op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Dat zorgt voor drie kilometer file bij de Afrit-Numansdorp. Zo dadelijk praten we u bij over de situatie in Kiev. En we hebben het laatste nieuws uit Genève. Blijf luisteren.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 Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat, Nevit Easy. Kijk op Nevit.nl/slash easy. Terwijl in Geneve de vredesbesprekingen maar niet van de grond willen komen, wordt er in Syrië alweer gedemonstreerd tegen Assad. Leden van de regering, Assad, moeten niet naar Geneve... maar naar het strafhof in Den Haag, staat op het spandoek. Straks Sander van Hoorn over Geneve. Het LOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Maar eerst nog even terug naar Oekraïne. Want in Kiev was het na een week van gewelddadige protesten... tegen de regering vandaag ietsje rustiger. Er werd vooral gepraat tussen de oppositieleiders en de president... David-Jan Godfroy is in Kiev. David-Jan, we hoorden net in je reportage dat de partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. Heeft dat overleg al wat opgeleverd? Ja, er is zojuist het laatste nieuws: een klein gaatje gekomen in, uh, in die uh, twee partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Namelijk het feit dat de regering of de president eigenlijk amnestie heeft aangekondigd. Voor de demonstranten die eerder deze week gevangen uh, genomen uh, zijn. Dat wisten we eigenlijk al, omdat de oppositieleider Klitschko dat gisteravond al gezegd heeft. Maar iets nieuws is dat uh, Jan de president, kennelijk bereid is om zijn regering op te schudden, zoals het genoemd wordt. Dus wijzigingen aan te brengen in, uh, uh, in zijn regering. En dat heeft hij tot nu toe nog steeds niet gedaan. En denk jij dat dat voldoende zou zijn voor, uh, ja, je zei het als een kleine opening, maar voor de oppositie? Uh, ik denk het eerlijk gezegd niet. Het hangt natuurlijk een klein beetje vanaf... wat dat opschudden van die regering inhoudt. Uh, de demonstranten hier in Kiev willen vooral... dat de minister van Binnenlandse Zaken... verantwoordelijk voor de politie... en dus ook verantwoordelijk voor het harde politie optreden... en uh, dat die vertrekt. Maar eigenlijk willen die demonstranten niet alleen... dat er veranderingen komen in de regering. Die willen vooral dat president Janukovic uh, aftreedt... en dat er nieuwe presidentsverkiezingen komen. Nou, daar is nog geen enkel spoor van. En ik denk zolang uh, dat... Zo blijft, dus, uh, zolang Janne het vast blijft houden aan zijn positie... dat de demonstranten hier wel in de straat blijven. Uh -huh. Want me wat merk jij aan de demonstranten? Merk jij bijvoorbeeld dat ze nieuws meekrijgen, zoals dit? Dit heeft altijd wel een klein beetje vertraging. Nou, is het ook nog wel heel vers. Maar je hebt natuurlijk het podium hier op het centrale plein in, uh, in Kiev, op Maidan... ...waar uh, nieuwsberichten wel uh, worden bekendgemaakt. En natuurlijk, heel veel mensen hebben smartphones... ...die uh, lezen het nieuws uh, zelf ook wel. Maar het duurt altijd een, een, een tijdje voordat het wijd kwijt is. En uh, dus nogmaals, ja, een, een reactie op, uh, op deze mededelingen... Daar is, uh, ...daar is nog niet veel over te zeggen. In Kiev is het wat rustiger, ik zei het al. Hoe is dat in de rest van Oekraïne? Krijg je daar wat van mee? Ja, daar krijgen we hier ook wel wat van mee hoor. En het, uh, je zegt het al in, in Kiev... redelijk rustig, ook niet heel erg... want vanochtend is er nog een, een uh, gebouw... van het ministerie van uh, uh, Landbouw bezet. Er zijn nieuwe barricades opgericht. Maar het, uh, het belangrijkste is dat... vooral de, de, de, de verspreiding... van uh, uh, de onrust... in andere delen van Oekraïne... die gisteren eigenlijk al begonnen is... zich vandaag heeft voort, uh, voortgezet. In Een aantal plaatsen zijn overheidsgebouwen bezet. Er zijn vechtpartijen geweest met, uh, met de politie. Het is vooral in het... Het westen van het land, uh, het land dat het meest pro-Europees is, het meest anti-Janukovic. Uh, en ja, als dat zo doorgaat, dan zal Janukovic zich op een gegeven moment toch echt wel zorgen gaan maken. Want dat duidt een beetje op een, uh, op een splitsing van het land. In ieder geval uh, als het gaat om de activiteiten tegen de regering. Ja, helder. Dankjewel. David-Jan. God hij sprak vanuit Kiev. Tien minuten over vijf is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wat is er nou mis met die medicijn uit India? Dat is nog altijd onduidelijk. En het juist die onduidelijkheid waaraan apotheker Klasineke van Steensel in Utrecht zich mateloos ergert, merkt verslaggever Roelpaal. Op de site van de inspectie van Volksgezondheid staat dit stukje. Nederland weerteranbaxi, grondstoffen voor geneesmiddelen. Ja. Maar het blijkt dus niet alleen om de grondstoffen te gaan... maar ook om kant-en-klare medicijnen. Dat staat er niet. Nee, Maar dat is zo. Dus, want Dat zeggen ze hier nog steeds niet. Het staat hier gewoon keihard. Ze gaan het ook niet terughalen bij apotheken, groothandels... Eh, en van reeds afgeleverde producten. Want er is geen direct gezondheidsrisico geconstateerd. Ja. Dus, nou, dat is heel geruststellend. Dat is heel geruststellend. Gelooft u het ook? Nee, ik heb geen enkele manier om dat te kunnen traceren of dat ook waar is. Ik heb geen idee. Dat vertrouwen dat heb ik inmiddels niet meer. Inmiddels zegt u waarom niet? Door schade en schande wijs geworden? Door schade en schande wijs geworden. Want dit is dus al uh, de tweede keer met Rambaxi. Want ze hebben in Amerika in mei vorig jaar 500 miljoen dollar boete gekregen. En omdat er iemand geklikt had over dingen die niet goed gingen in fabrieken. Het is niet een incident. Het is chronisch. Er gebeuren daar dingen die de daglicht blijkbaar niet kunnen verdragen. Dat klinkt behoorlijk argwanend. Uh, ja, als dit soort dingen bij herhaling gebeuren en ergens in India dan denk ik van ja, <laughs> hoe moet ik dat controleren? Ik kan er moeilijk zelf naar binnen stappen om te gaan kijken of het goed gaat in die fabriek. Ja, of je moet helemaal stoppen met uh, die spullen uit India. Ja, dat zou ik denk ik het liefste doen. Dat zou ook het meeste problemen oplossen. Maar of de, of de verzekeringsmaatschappijen daar blij van worden dat al die goedkope pillen er niet meer zijn, dan denk ik niet. Want dat is de reden waarom er zoveel medicijnen uit India worden betrokken. Het is goedkoop? Uh, ja, we hebben natuurlijk vanaf 2009 een preferentiebeleid. Preferentiebeleid, dat betekent dat zorgverzekeraars alleen goedkope medicijnen willen vergoeden. Uh, in feite is, is dat het, het makkelijkste verhaal. Zij zullen altijd beweren dat er ook andere kwesties zijn. Maar er is wel een markt ontstaan waarbij eigenlijk prijs het enige is wat nog geldt. Waarom nee, niet? Hier had ik Sam Dit is allemaal activist... Het is dus even zoeken in uw kast, maar u blijkt helemaal geen Rambacci in huis te hebben. Uh, omdat wij hier toevallig... U heeft het al in de band gedaan. Nou ja en nee, omdat ik in de gelukkige omstandigheid ben dat ik hier een grote zorgverzekeraar heb die zich niet houdt aan het prevalentiebeleid. Dus die, die mij niet dwingt om dit soort dingen af te leveren. Daarmee kan ik mijn klanten ook gewoon het hele jaar door hetzelfde geven in plaats van elk half jaar een ander merk. Dat wantrouwen dat u heeft, vindt u ook terug bij uw klanten? Uh, ja, en dat, dat is elk bericht wat gaat over pillen of medicijnen. Ook als er een anticonceptiepil is een keertje uh, in Frankrijk geblokt wordt... omdat er dan doden gevallen zijn. Dan hebben we altijd vragen. En ook over dit soort dingen. Ik heb gehoord dat, of ik heb gisteren een uitzending gezien. En altijd de dag erop en de week daarna hebben wij vragen van patiënten. En dat vind ik ook terecht. Leraren Frans, zijn deze man zeer dankbaar? Weet u het al? Juist, mee, maestro uit België, maakt het werk op school... opeens zoveel makkelijker voor leraren Frans. Hoe dat zit, hoort u straks? Eerst naar Genève. De besprekingen daar over Syrië... Lijken een onmogelijke opgave. Oppositie, de Syrische Nationale Coalitie, weigerde vanochtend de regeringsdelegatie te ontmoeten. De regeringsdelegatie dreigde met opstappen. Een VN-woordvoerder vertelde vooraf ook al dat het niet makkelijk zou gaan. It has not gone as we had foreseen at the beginning. So now there is er need for intense talking in order to be able to continue to know on which path we are going. Nou, het gaat niet zoals we voor ogen hadden, hoor ik haar zeggen. Dus we moeten flink met elkaar praten. Zodat we weten op welk pad we weer verder moeten. Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn vanuit Beirut. Sander, dit klinkt een beetje als een euh, ja, wat zou ik zeggen, eufemisme voor het zit muur vast. Ja, dat lijkt me ook. En dat zit het inderdaad ook. De hoop was van iedereen dat er vandaag drie mannen aan tafel zouden zitten. De VN-gezant, de oppositie en de regering. Maar dat gebeurde niet. De VN-gezant die sprak afzonderlijk met de regering, dat gebeurde vandaag... en ze zit op dit moment te praten met de oppositie... maar met z'n drieën tegelijk nee, is er niet van gekomen. Hoe had de dag van vandaag moeten verlopen? Nee, ze hadden moeten praten, in elk geval met z'n allen in één kamer... en dan uh, moeten kijken. Natuurlijk niet praten over vrede, want ja, dat is veel te hoog gegrepen... maar okay. misschien kleine afspraken kunnen maken over een staakt het vuren hier... en een uh, gevangenenruil daar. Maar ja, in plaats daarvan dus die harde bewoordingen. De oppositie zegt, wij willen dat uh, de regering schriftelijk ondertekent... dat ze zich achter Genève 1 scharen. En wat staat er dan in Genève 1? Hele hoop, maar vooral dat er een overgangsregering moet komen... met bevoegdheden, staat niet specifiek in dat Assad er niet bij kan horen... maar dat is wel hoe de wereld het uitlegt. En daarom heeft de Syrische regering eigenlijk al voordat Genève begon... gezegd, ja, daar gaan we natuurlijk niet mee akkoord. Assad, die blijft voor ons zitten waar die zit. Ja, maar toch, laten we dan naar een lichtpuntje gaan. Um, ja. Dat hebben we voorheen ook vastgesteld. Er was nog niemand weggelopen. Uh, hoe is dat op dit moment... Ja, dat is nog steeds het geval. Alhoewel de uh, Syrische regering dus zegt van ja... als het nou morgen weer op deze manier gaat... dan uh, uh, gaan wij in elk geval terug naar huis. Uh, je moet oppassen om te zeggen dat de Syrische regering dan opstapt. Want dat doen ze natuurlijk niet. Dat zou de oppositie graag willen. Nee, maar dan gaan ze uh, terug naar huis en zeggen ze dan... omdat we geen serieuze gesprekspartner hebben. Dat is het zwarte pieten wat begint. Nou, om te voorkomen dat het zover komt, zal uh, de VN maar op de achtergrond ook al die andere landen... die er woensdag bij aan tafel zaten... zullen natuurlijk proberen te zorgen dat die partijen in Genève blijven. Dat ze in elk geval met elkaar in gesprek blijven kijken... waar eventueel de ruimte zit. Zou de Syrische regering bijvoorbeeld een gebaar kunnen maken... gevangenen vrij kunnen laten... waardoor die oppositie met opgeheven hoofd naar binnen kan? Nou ja, dat, dat, dat soort dingen zul je op moeten letten de komende 24 uur. Want als het dan niet gebeurd is... als ze dan nog niet met elkaar rond de tafel zitten... Ja, dan heb je dus kans dat nerven uit elkaar spat. Ja. Eh, Sanne, jij komt net terug uit Syrië. Je was in Damascus onder andere en Latakia. Daar hebben mensen kunnen horen in het Radio 1 journaal. Zal het de inwoners wat uitmaken of dit lukt of niet? Ja, natuurlijk. Als het lukt. Ook al is het maar heel klein. Ja, de, de hoop, de grootste hoop is natuurlijk van die 9 miljoen mensen... dat ze weer terug kunnen naar huis in vrede en veiligheid. Nou ja, dat verwacht niemand. Maar zelfs al zou een belegerd gebied als het Palestijnse Yarmouk-kamp bij Damaskus weer gewoon bereikbaar worden. Zelf, zelfs al zou een aantal families weer gewoon uh, gevangenen zien thuiskomen. Dat zou heel veel mensen al heel veel waard zijn. Niemand heeft hoge verwachtingen. Maar de hoop die is er natuurlijk wel. Dank je wel. Sander van Hoorn, hij sprak vanuit Beirut. Kees Kwaks, die spreekt vanuit Den Haag. Wat uh, is het aantal files op dit moment, Kees? 36 kilometer. Verspreid over 11 files. Dus daar kan ik wel mee thuiskomen, nou, denk ik. kijk eens aan. Um, de rest ook, denk ik. Die, ja, die zeker. <lacht> uh, die ik ga noemen is de A15, Rotterdam richting Gorkem... bij Sliedrecht Oost, 10 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstrokken zijn weer vrij. En verder de langste file op de parallelbaan van de A16... vanuit Breda naar Rotterdam, verknopen het de Bresseplein, 4 kilometer. Oh Ik weet ook niet wat het is, maar we zijn in een uh, beetje romantische bui vandaag bij het Radio 1 Journaal. Straks maar even bloemen kopen voor thuis. Dit is tot zes uur het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen. Ik krijg vragen over die plaat, het was Angie Stone. Wish I didn't miss you anymore. Energiebedrijf Essent krijgt een claim van 100 miljoen euro aan zijn broek. Bewoners in Tilburg zeggen namelijk dat ze jarenlang... onterecht aansluitkosten hebben betaald voor hun stadsverwarming. Het gaat om 150 euro per jaar. Een van de bewoners die zegt geld terug te moeten krijgen is Stefan Lampen. Je betaalt gewoon echt meer dan je zou verwachten... en dat je met gas zou doen. En dat heeft dus deels met die aansluitkosten te maken. Tenminste, dat denkt u toch, dat het daarmee te maken heeft... Dat denken we niet, dat kunnen we aantonen. Op zich mopper je eerst altijd wel over uh, de kosten. Uh, van goh, dat is wel duur, maar ja, uh, weinig overleg met, uh, met de buren daarin, dus je hebt het eigenlijk niet echt in de gaten. En uh, afgelopen oktober uh, begon uh, meneer Jansen met uh, zijn verhaal. En is eigenlijk steeds meer dingen gaan uitzoeken. En op basis daarvan uh, kom je erachter dat je gewoon aan alle kanten gefopt wordt. Hoeveel bent u gefopt? Uh, wij wonen hier sinds 2002. Dus 12 jaar intussen. Uh, 2002, 12 jaar, 12 keer 150. Nou ja, dat is uh, 1800 euro, geloof ik. Mm het -hmm. zou mooi zijn als we dat uh, zou terugkrijgen. Uh, ja, eerst zien, dan geloven. Kunnen we nog even kijken waar die stadsverwarming binnenkomt? Want niet iedereen zal het kennen, denk ik. Oké, okay, dat kan. Ah, de meterkast. Ja, heel eventjes de deur dicht voor de katten. We hebben hier in de meterkast hebben wij een afleverzet, zoals dat zo mooi heet. Uh, dat is eigendom van een cent. Uh, daar betalen we overigens ook huur voor. Dan hebben we een warmtewisselaar daarboven zitten. Uh, en deze zorgt ervoor dat we dus warm water uit de kranen kunnen halen en, uh, voor de verwarming. U begint een procedure tegen Essent. Wie gaat die uh, voor u doen? Oh, dat doen we samen met Reesel Warmte. Juri Haast weet uh, van de hoed in de rand daarvan. Zoals u ziet staat hier op de factuur een aansluitbijdrage met de opmerking eindigt per 1 januari 2040. Waarom is dat graag? omdat bij de koop van het huis die aansluitbijdrage al eenmalig betaald is. Hoe weet u dat? Hoe bent u erachter gekomen? Door onderzoek te doen, de mensen te vragen, hun papierwerk in te leveren bij ons, zodat wij konden scannen. En zoals je hier ziet, bijvoorbeeld dit is van een brochure, staat koopsomme vrij op naam, kosten van aansluiting, nutsvoorzieningen. Inbegrepen. Essend levert een streek, ja. meer leveren ze niet. U krijgt steun uit uh, onverwachte hoek, want de gemeente steunt u wellicht. Jan Heijman van de VVD, raadslid in Tilburg. Wat voor steun wilt u uh, aan deze meneer geven voor zijn actie? We vragen aan de, aan, de, aan de raad een uitspraak te doen om de mensen van Heeshoofd Warmte... ...te ondersteunen juridisch en ook financieel. Waarom is het een taak voor de gemeente om deze mensen te helpen met uh, hun strijd tegen Essent? De gemeente zelf heeft er mede geïnitieerd dat dit, deze stadsverwarming hier zou komen. En als er problemen zijn met aansluitkosten, maar ook gewoon met normale energiekosten... ...dan moet je daar naar kijken als gemeente. Essent zal misschien zeggen, uh, wat raar dat de gemeente meedoet. Dat is in deze kwestie helemaal geen partij. Wat zegt u dan? Dat is, uh, we zijn ook formeel geen partij. Wij ondersteunen de mensen. Maar wij zullen niet zelf daar een strijd gaan een strijden tegen de Essent zelf. Ja, maar u geeft geen juridische steun aan Essent bijvoorbeeld? Nee, klopt. Waarom niet? Essent uh, uh, zijn geen burgers van onze uh, gemeente. Deze mensen wel. Deze mensen verdienen de, de, uh, gewoon om geholpen te worden. Zijn al jaren zijn ze ermee bezig. En dat gaat het niet om uh, kleine bedragen. Het gaat best om grote bedragen die mensen per huishouden moeten betalen. En ook daar moeten wij naar kijken om te kijken of de kosten... niet voor die mensen zo laag mogelijk kunnen zijn. Dat zei Jan Heijman van de VVD in Tilburg tegen Nick Wouters... onze verslaggever, ook in andere gemeenten... waar recent de stadsverwarming verzorgt. Wordt nu gekeken of er een claim kan worden ingediend natuurlijk. Recent wil niet in de media op de beschuldigingen reageren. Ze willen nog wel kwijt dat ze volgende week een gesprek hebben... met de gemeente en de buurtbewoners in Tilburg.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 Janukovic kondigde ook een wijziging aan van de omstreden wet... die demonstraties moeilijker maakt. De president wil verder een groot aantal demonstranten vrijlaten. Alle betogers die niet van ernstige misdaden worden verdacht... komen op vrije voeten. Ook op het gebied van de persvrijheid... zouden veranderingen op stapel staan. De Zweedse verpakkingsgigant Tetrapak... wil aan het eind van het jaar zijn fabriek in Moerdijk sluiten. Hierdoor gaan ongeveer 215 van de 715 banen in Nederland verloren. Het concern kampt met overcapaciteit... waardoor de fabriek in Moerdijk overbodig is geworden. CNV spreekt van een onverwachte mokerslag voor het personeel. De bond denkt dat Tetra Pak zijn productie wil verplaatsen naar Oost-Europa... waar werknemers goedkoper zijn. Cairo is aan het eind van de middag opnieuw getroffen door een aanslag. De vierde vandaag. In de buurt van een bioscoop in het centrum ontploft een bom... toen enkele politiewagens passeerden. Bij de vier aanslagen vandaag in Cairo vielen vijf doden... en meer dan zeventig gewonden. Wie erachter zit is niet duidelijk. En dat zijn hoofdpunten. Dankjewel Gert. Door naar het weer. Marco Verhoeven is bij me. Marco, het gaat de hele tijd over sneeuw en waar die valt. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Want ja. de eerste vlokken zijn gevallen in Groningen. Ja, ja zeker. De winter is langzaam het land binnengeslopen. Het gebeurde vandaag heel traag, want rond middernacht lagen de temperaturen eigenlijk op de meeste plaatsen al nog boven nul. En in de, in de daglichtperiode, dus overdag, zag je de temperatuur in het noordoosten van het land steeds meer dalen. Het is daar nu min 2, min 3. En die kou komt uit het noorden van Duitsland. Daar zit echt de winter steeds in het zadel. Mils probeert hij af en toe wat binnen te dingen. Oké, okay, en wint die kou dan uiteindelijk van de warme, de war, het warme gedeelte van Nederland, of niet? Nou, nee, ik denk het niet. Um, we hebben grote verschillen, we houden grote verschillen. Voor morgen uh, komt er een neerslaggebied aan en ik ben van twee dingen redelijk zeker. Dat is dat het in Zeeland gewoon warm water regent en dat daar de winter voorlopig nog weg blijft en dat in het uiterste noordoosten van het land de neerslag sowieso sneeuw wordt. Ja, en daartussenin zit ergens dat overgangsgebied. Als ik nu een lijn moet trekken, trek ik hem dwars over Friesland, richting de Achterhoek, alles ten noordoosten daarvan... dus Drenthe, het oosten van Friesland en Groningen... daar zal dan wel droge sneeuw kunnen vallen. En alles ten zuidwesten daarvan... daar is het natte sneeuw of zelfs gewoon regen... in uh, Zeeland. Nou... Lekker dan. En blijft dat zo? Ja, want die, die grens van winter die blijft heel dichtbij. En ja, die wind uiteindelijk volgende week wel een keer. Maar dan hebben we het over misschien dinsdag. Dan wordt het rustiger. Wordt het echt een paar dagen waarschijnlijk vriezend winter weer en koud. Mm -hmm. Tot die tijd is het een beetje kwakkelen. Want zondag overdag bijvoorbeeld is het redelijk rustig. En een tijdje lang droog. Maar in de nacht naar maandag komt er weer zo'n storing over. Ja, en dan krijgen we weer zo'n strijd. Wordt het sneeuw of wordt het regen? Als het op meerdere plaatsen sneeuw wordt... dan zou die ochtendspits van maandag wel eens lastig kunnen zijn. Oh, kijk. Okay. Ja, dan houden we hou Weer rekening mee. Maar dat horen we dan in de ochtend Mooi op maandag. Even. Dankjewel. Marco Verhoef. Kees Storks, hoe Span gaat het? Spannend, want dan werk ik die maandagochtend. Laten we hopen dat er helemaal niets van terecht komt. Laten we het hopen. Van A15, hoe gaat het daarmee nu? Uh, het is een ongeluk, uh, he? Dat is de langste file die we hebben. Dat is het ongeluk bij Sliedrecht West, 7 kilometer vanaf Hendrik-Ido-Ambacht. Uh, de rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Richting Rotterdam staat er ook een behoorlijke file. Vanaf Hardikveld-Giessendam tot aan Sliedrecht 4 kilometer. En verder in de regio Rotterdam vanuit Breda, de A16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 Lees het laatste nieuws en achtergronden over uw sector. Nu ook te downloaden als app. Kijk op abnambro.nl slash insights. ABN AMRO, de bank al nu. Hanskele! Oh nee, nog steeds die kneupele plofkip bij de appie. Ik kan geen plofkip meer zien. Nee! Hm? Ja, kan Albert Heijn nou echt niets beter verzinnen? Nog eventjes en dan zak ik zelf ook door mijn pootjes. Hanskele! Ja, ja nu wil ik het zat.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 VARA, VPRO en NTR presenteren acht gloednieuwe speelfilms van talentvolle Nederlandse filmmakers in One Night Stand. Vanavond Speelman. Het verhaal van een man die ongemerkt zijn leven is kwijtgeraakt en die worstelt om zichzelf terug te vinden. Speelman. Vanavond kwart over elf op Nederland 2. Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl Het is vier minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wat is er toch aan de hand in Edam-Volendam? gemeente zit in ieder geval zonder college. Vannacht stapten twee wethouders op vanwege een voorstel... om Volendamse ambtenaren te huisvesten in een Edams gemeentehuis. De gemeenteraad wil dat, maar het college was tegen. Paul Sanders vertrok naar Edam om te onderzoeken... wat er nou op tegen is eigenlijk werken in de stad... Het pand waar het allemaal om gaat staat aan de Scheepmakersdijk 16. Prachtig, historisch pandje. Goed in de verf, mooie knotwilgen in de tuin en een historisch aangelegd perkje voor de deur. Niets mis mee, zou je zeggen? Nee, mooi stadje. Ja, er mankeert niks aan. Maar blijkbaar is er toch iets mis met Edam: dat de Volendammers hier niet willen werken. Nou, ik vind het onzin. Ik eh, vind het zonde, moeten ze dus een nieuw gebouw neerzetten terwijl hier een heel gebouw staat. Beetje kinderachtig. Ja, eigenlijk wel, ja. Die willen niet uh, in E-Dam werken, ja, dat vind ik tamelijk absurd. Ik vind het ook heel jammer dat er wel een besluit is genomen, maar dat dat gewoon uh, wordt genegeerd. En dat is toch wel, in een democratie, vind ik dat heel, uh, heel merkwaardig. Hoe zijn de verhoudingen tussen de Edammers en de Volendammers? Moeilijk. Ja, het is eigenlijk een beetje bizar dat, uh, dat het zo verschillend is. En dat dat ook heel moeilijk is om daar uh, iets aan te doen, om een... Uh... Een brug te bouwen, zou ik maar zeggen. En dan vraag je je natuurlijk af, is er een andere reden... waarom de Volendammers niet in Edam willen werken? Misschien de afstand. We gaan het even meten. Het is een kleine 50 meter lopen van de Scheepmakersdijk... naar het dichtbezijnde parkeerterrein. En dan is het één keer links... Eén keer rechts en nog een keer rechts. En 1,7 kilometer verderop sta je voor het stadskantoor in Volendam. Willem van Beek, u bent de burgemeester van Edam-Volendam. Wat is er allemaal aan de hand? Uh, in Edam-Volendam is het vaak, uh, vaak hectisch. Nou, dat was gisteravond ook. De meerderheid uh, in de raad heeft het minderheidscollege naar huis gestuurd... waardoor twee wethouders uh, ontslag hebben gekregen en uh, zonder uh, periode. Dus men is uh, vanochtend uh, aan het inpakken. En het heeft te maken met de verhuizing van Volendam naar Edam, heb ik me laten vertellen. De ambtenaren van Volendam willen niet in Edam gaan werken, klopt dat? Um, of dat de enige oorzaak is, uh, de uitvoering van dat besluit, uh, dat, dat betwijfel ik. Omdat er natuurlijk politiek veel meer aan de hand is. Maar het was uh, waarschijnlijk uh, de aanleiding. Maar snapt u dat de Edammers of de Volendammers die uh, de krant lezen, die dit zien staan... en die niet alle politieke finesses weten, denken... jeetje, wat is dat, een uh, kleuterklas daar op het gemeentehuis... Uh, ja, ja kleuterklas weet ik niet of ze dat denken. Maar kleuters kunnen ook heel, uh, heel enthousiast zijn. Nee, ik kan me wel voorstellen, de Britgever richt zich natuurlijk altijd toch een beetje op dat kernenprobleem. De vraag is, is er een kernenprobleem? Edam heeft een prachtige cultuur en Edam ook. Ze vullen elkaar fantastisch aan. En samen zijn ze beter uit dan alleen. Maar er, er is altijd ook wel weinig voor nodig om dat op de spits te drijven. Over twee maanden, gemeenteraadsverkiezingen, er komt een nieuw college. Dat college wordt geïnstalleerd en krijgt op, op het bureau het dossier... waar gaan de Volendamse ambtenaren werken. Daar gaan we weer. Er is al een raadsbesluit. Het raadsbesluit dat, dat genomen is... dat is het gebouw in bezit van de gemeente in Edom. Dat wordt opgeknapt en daar zullen ambtenaren naartoe gaan. Dat, dus of ze, dat besluit is er al. Dus of ze nou willen of niet... De Volendamse ambtenaren zullen in Edam gaan werken. Uh, tenzij de politiek uh, het besluit intrekt, op dit moment is er een raadsbesluit. Ja. Maar er komt een nieuw college en misschien een andere meerderheid. Andere verhoudingen in de raad. En die zeggen nee, gaat niet door. Je weet, voor burgemeesters is de raad altijd een gegeven. De raad besluit, de raad heeft het laatste woord. Dus dat klopt. Dat kan. Paul Sanders tekende het verhaal op over de ruzie in edam Volendam. Er mag dan wel een nieuwe grondwet zijn aangenomen in Egypte. De situatie blijft er zeer gespannen. Vandaag gingen vier bommen af in Cairo. U heeft er al over kunnen horen op Radio 1 vandaag. De hele dag wordt er al gevochten tussen aanhangers van de verdreven president Morsi en sympathisanten van de regering, die de politie achter zich hebben staan. De onrust komt aan de vooravond van de herdenking van de Egyptische revolutie, die morgen drie jaar geleden begon. Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks van instituut Klingendal. Bertus, goedemiddag. Goedemiddag, Lara. Een aangenomen grondwet, dat zegt dus eigenlijk helemaal niets, hè? Nee, want kijk, normaal is een grondwet bedoeld als een soort consensusvormend eh, document... wat de natie moet verbinden. Maar dit is eerder een document geworden... dat de verschillende partijen ontzettend heeft gepolariseerd. En dat komt ook door de hele campagne. Want je kon alleen maar voorstemmen. Als je zelfs nee wilde stemmen dan, dan, en je maakte dat bekend... dan werd je dus opgepakt. Dus in, in zo'n sfeer eh, is die met de bekende 90-plus eh, in de hoge 90 goedgekeurd. Maar dat doet meer aan Oost-Europese toestanden onder het communisme denken... dan dat je echt zegt van... Nou, ja, dat, is, dat wordt breed door het volk gedragen. Wat niet wegneemt dat de voorstanders van harte erachter staan. En hij is ook wat beter dan de vorige. Maar goed, het is niet het consensusdocument geworden. Nou, nee, er is eerder een splijt van, zeg je. En, en die ja. bommen van vandaag. Uh, we spraken eerder uh, correspondent in uh, Cairo. Die zegt, ja, de beschuldigingen gaan over en weer. En niemand weet het eigenlijk. Wat kan nou, jij daarover misschien... zeggen? De BBC meldt dat uh, de Ansar Beit el Magdisi. dat is een groepering. Uh, die betekent steunpilaar. of supporters van Jeruzalem. die actief is in de Sine-woestijn aan Al-Qaeda gelieerd. en die uh, ook de verantwoordelijkheid heeft opgeëist. voor de aanslag op het politiebureau in Mansoura. in de in stad in de Nijldelta. En dat, dat zou heel uh, waarschijnlijk kunnen zijn. Uh, ik heb het niet elders. Uh, bij andere persbureaus uh, gemeld gezien. maar uh, de, wie dat nu ook precies geweest is. het politiek. Feit wat belangrijk is, is dat de regering zonder meer zegt wij stellen daarvoor de terroristische moslimbroederschap verantwoordelijk. Terwijl de moslimbroederschap, net als bij vorige gelegenheden, glashard ontkent en eist dat er een snel onderzoek wordt ingesteld en deze laffe aanslagen veroordeeld heeft. Maar in de huidige situatie is de moslimbroederschap door het regime bestempeld als een terroristische organisatie. En dat, ja, daar gaan ook heel veel mensen in mee. Want in de media, daar is dus maar één geluid... en dat is het geluid van Egypte, het terrorisme. En alle andere media eventueel die sympathie hadden voor de moslimbroederschap... die zijn allemaal uitgeschakeld of verboden. Dus je krijgt ook een beetje zo'n soort volkssfeer eh, vandaag in, in Cairo ook zichtbaar. Ja, maar goed, daarmee raakt de onderdrukking van moslimbroederschap alleen, wordt alleen maar groter. En de grip van het leger op het land wordt alsmaar groter. Hoe kan het dat het gros van de Egyptenaren dat tolereert? Ik denk een combinatie van uh, factoren. Op de eerste plaats, uh, het, het gaat natuurlijk met de economie sinds uh, de Tahrir-revolutie, uh, tussen aanleidingstekens, uh, van drie jaar geleden, alsmaar slechter. Uh, onder, de, onder de regering van de Tantawi, de overgangsraad van de militairen, onder Morsi. En nu gaat het ook niet veel beter met al deze uh, onrust. Dus er is een groot verlangen naar stabiliteit. En wat ik uh, net noemde, die dagelijkse indoctrinatie uh, voor de, de, de, in de media en een soort persoonlijkheidscultus uh, rond uh, de toekomstige President, dat wordt wel vrij zeker uh, de minister van Defensie al Sisi. Uh, die, die, die geven een soort uh, schijnondersteuning. Uh, uh, en voor een deel reële ondersteuning. Van een flink deel van de bevolking die genoeg heeft. Die alleen maar stabiliteit wil. En die dat er werk en weer inkomsten komen. Zou morgen nog een gevaarlijke dag kunnen worden? Want dus, ik zei het al, 25 januari. Precies drie jaar geleden dat de revolutie begon. Ja, uh, dat is zeker een morgen een spannende dag, want uh, uh, opnieuw uh, hebben... Uh... De allerlei aanhangers van Sisi opgeroepen om morgen te demonstreren. Want voor hun is de revolutie, zoals zij dat noemen, van 30 juni en 3 juli, waarbij de militairen de macht overnamen, eigenlijk de vervolmaking van wat er op Tahrir in januari is gebeurd. Uh, dus die gaan demonstreren. Uh, een aantal van de jongerenbeweging die aan de, aan, de, aan de basis stonden van de Tahrir-opstand, uh, uh, die gaan ook demonstreren. En die, die, waren, die zijn en tegen de huidige militaire regime en tegen de moslimbroeders. En de moslimbroeders hebben ook weer opgeroepen om uh, te gaan Demonstreren. Nou, uh, en in de huidige sfeer is er dus alle kans... dat het ook morgen weer opnieuw gewelddadigheden uh, zal geven. Dankjewel. je wel. midden deskundige Bertus Hendricks... hoorde u over de situatie op dit moment in Egypte. Twaalf minuten over half zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ik wil ook nog met u naar Zuid-Soedaan. Want tienduizenden Zuid-Soedanezen zijn afgelopen maand hun land ontvlucht. Na weken van felle gevechten tussen de regering en de rebellen... Artsen zonder grenzen vangt die vluchtelingen op. Bijvoorbeeld aan de grens met Oeganda. Op die grens is de directeur van Artsen zonder grenzen... Arjan Heekamp. Meneer Heijenkamp, goedemiddag. Uh, goedemiddag. U bent in een groot vluchtelingenkamp, heb ik begrepen. Wat uh, ziet u daar om u heen? Uh, nou, ik ben in het grensplaats Nimule. Dat ligt nog uh, in uh, zuid sudan En daar zijn ongeveer 30.000 mensen aangekomen... Die, uh, het uh, geweld in uh, Boor en in Juba zijn ontvlucht. En die uh, niet uh, de grens zijn overgestoken naar Oeganda... maar die zijn geïntegreerd in de gemeenschappen hier in Nimele. Uh, en daar uh, uh, geeft artsen zonder grenzen water en sanitatie... en delen ze jerrycans en dekens uit. Mm -hmm. Maar hoe hebben die mensen het daar? Die mensen hier... Uh, ja, dit is eigenlijk een beetje een, een, een, een, een plaats waar ze even stoppen... Ze zijn het geweld ontvlucht in Boor. En dat was, uh, ik heb een, uh, een jongen gesproken, Deng. Heet hij 18 jaar oud? En die is zijn vader en zijn moeder en zijn zus en zijn uh, broertje kwijtgeraakt. Of zijn broer was het eigenlijk. Um, uh, hij vertelde daarover. Uh, en dat hij hier naartoe was gevlucht. Uh, hij had er dagen over gedaan om hier naartoe te komen. En nu ziet hij zonder enige familie en dus zonder enige. Uh, ondersteuning van, uh, van, van de familie. En hij vroeg zich wanhopig af wat hij nu kon doen. Ja. Uh, en deze mensen, daar zijn er 30.000 van. Uh, Sommigen die hebben het beter af dan uh, deze jonge Deng. Uh, maar de meeste onder hen die, uh, die zijn zwaar getraumatiseerd. Uh, die hebben weinig om zichzelf te ondersteunen. Uh, en die vragen zich af wat de toekomst gaat brengen. Uh -huh. Een andere hulpdienst van de VN maakt vandaag bekend... dat er voedsel is geplunderd. Uh, wij begrijpen dat het gaat om meer dan... Voedsel meer dan, voor meer dan 220.000 mensen. Je zou er daar een maand lang van kunnen eten. Um, ik weet ook dat een kantoor van Artsen zonder Grenzen vorige week is gesloten. na een plundering. Hoe, hoe moeilijk is het om daar te werken? Voor u en de Uwe? Uh, ja, ik was. Daar ik was uh, uh, gisteren was ik in Langtien. En dat is een, uh, een gerucht uh, tussen uh, Boer en Malakal. En dat zijn twee steden waar er ontzettend uh, flink is huisgehouden. zowel door de ene als de andere partij. Um, uh, bij, daarbij zijn uh, honderden mensen of zo niet duizenden mensen vermoord uh, en omgekomen. Uh, tienduizenden zijn gevlucht. En alle kantoren van uh, um, alle bedrijfjes, maar ook van de hulporganisaties zijn daarbij uh, geplunderd. En, en, en, en, en eigenlijk in boor en in malachonisch gelijk gelijkgemaakt. Uh, dus het is, wij hadden ons team daaruit uh, kunnen halen, zeg maar een dag van tevoren... Uh, uh, terwijl ze, uh, terwijl ze uh, in de stad verbleven, die, die op dat moment, waar op dat moment de gevechten plaatsvonden. Uh, maar dat betekent dat het heel erg moeilijk wordt voor ons om uh, die hulp te hervatten. Ja. We hebben geen uh, infrastructuur meer, we hebben geen uh, supplies meer. En dat betekent dat het uh, weer dagen kan duren voordat wij uh, daar naartoe terug kunnen komen. Het zijn wel hele moeilijke omstandigheden om het werk te doen. Uh, helpt het dat er gisteren een staak dat vuren is getekend tussen de regering en de rebellen? Nou ja, weet je, dat, die gaat vanavond in. Um, ik heb vandaag met een aantal mensen gesproken die dus uh, boor waren ontvluchten, die hadden we ten eerste nog niet van gehoord. En ten tweede brak er niet meteen een luid uh, geluid, uh, gejuich uit. Uh, zij willen het eerst zien en dan pas geloven. En ik kan me dat voorstellen, want uh, het geweld wat ik uh, zowel aan Lankien, en dat is het, het, het, het, het Rebellengebied als hier in Nimeleen, dat is het regeringsgebied waar ik van heb horen vertellen, dat is enorm. En die gemeenschappen zijn verscheurd. Um, uh, en het wantrouwen, het, het wantrouwen is enorm gegroeid. Dus in die omstandigheden hebben ze volledig gelijk dat ze zeggen... we well, laten het eerst maar eens zien en dan zullen we het geloven... en dan kunnen we wellicht misschien eens overwegen om terug te gaan. Arjan Heekamp, directeur van Artsen Zonder Grenzen. Dank. Kees Kwaks, waar staat het nog vast? Op de A1 bijvoorbeeld richting Amersfoort en Lara... 6 kilometer tussen Watergasmeer en Muiden. Verder richting Amsterdam op de A1... tussen Naarden en Muiden slot 5 kilometer. De laatste wat langere file na een ongeluk op de A12. Utrecht-Arnhem tussen Afrit Wageningen en Oosterbeek ook 5 kilometer. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Ja, doei. Je m'appelle Lara Renssel en je parle un petit peu français. En dat was het dan ook. Franse les op de middelbare school, daar hebben we allemaal aan moeten geloven. De meeste docenten proberen de les natuurlijk zo leuk mogelijk te maken. Sommigen ook niet. De docenten van nu hebben het makkelijk. Dankzij een razend populaire artiest. merkt verslaggever Martijn van der Zanden. Goed, oké, okay, dames en heren. Zoals jullie misschien wel uh, gehoord hebben, is Stromae deze dagen in het land. In de klas bij docent Berry de Zeeuw. De naam Stromae staat eigenlijk voor Maestro. En hij geeft nu les aan Havo 5. on ik écouter een petite partie de les. Dit moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. De meeste leerlingen zijn wel blij met deze les. Het is een keer wel anders dan gewoon saai uit het boek. Een keer een leuk liedje doen en ja, leren waar het over gaat. En niet dat je maar wat hoort en niet weet waar het over gaat. Normaal is de tekst. Te lezen en allemaal ja echt Frans gewoon leren en dit is dan ja iets leukers. Het is makkelijker om die opdrachten te doen omdat je die liedjes al vaker hebt gehoord ja, gewoon buiten de les rond. Très bien, ja, hè, in zijn leven, hele leven heeft zijn vader maar een paar keer gezien. En Berry zelf vindt het ook fijn dat eindelijk weer eens een Franstalige artiest zo goed scoort in Nederland. Ja, vroeger gebeurde dat uh, continu eigenlijk heel veel natuurlijk. La Popie en et cetera. Het is vooral Engelstalig lange tijd geweest. Maar op het moment is uh, ja, Franse muziek weer helemaal uh, hot. Ik gaat vanavond ook met een aantal collega's naar het concert. Ik denk wel dat jullie als beste mee kunnen zingen. Ja, <laughs> ja we kennen in ja. ieder ja. geval... <laughs> we kennen in ieder ja. geval... Uh, ja, natuurlijk, ja, de nummers, en songteksten kennen we wel. Want ja, wij luisteren natuurlijk niks anders dan Stromae. Dus, uh. Wat is veel plezier in het Frans? Beaucoup de plezier. Beaucoup ja. de plezier. Ja, merci beaucoup. <laughs> Au revoir. Martijn van der op het 10 College in Blauw. Formidable. Oh,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 je veux je lui dis comme ça c'est réglé Et au petit aussi Enfin si vous en avez Attends <rire> wat ans wil. Ans, et là vous verrez si c'est Formidable weet oh, Formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables oh.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 in Eindhoven, in de Effenaar. Stromaai, wel uitverkocht al trouwens, als u nog mocht willen gaan. En veel plezier als u een kaartje heeft. Het is acht minuten voor zes. Nog even naar Parijs? Blijven we in Franse sferen. Grote kans dat Parijs namelijk overstroomt, ergens in de komende eeuw. Toch is de stad daar zeer slecht op voorbereid. Dat blijkt uit onderzoek van de... OESO, de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling... met als mogelijk gevolg 5 miljoen mensen die wekenlang zonder stroom of water zitten... en ook nog eens 30 miljard euro schade. Dat is natuurlijk een horrorscenario waarin Parijs geschrokken op is gereageerd. Oud-topman van Rijkswaterstaat in Nederland, Ingwer de Boer, was een van de onderzoekers. Ja, daar schreef ik ook van. En ik moet zeggen, voordat ik hier aan, aan mocht beginnen... wist ik dat ook helemaal niet, dat dat zo groot was... En eigenlijk net als in Nederland uh, waren ze ook vergeten dat het kon beginnen. En in Nederland hebben we het laatste in 1926 gehad. Totdat we in 1995 ook bijna een overstroming hadden. En ze met leger en zandzakjes heeft dat kunnen tegenhouden. Maar dat was wel de, de trigger om, uh, om, om het programma Ruimte voor de Rivier te maken. En daar hebben we het ook over bescherming van 4 miljoen mensen. En hier in Parijs is ja, dus, het dus niet direct dat mensen zullen sterven, maar wel uh, economische schade. En uh, dat ook maandenlang uh, voor het hele transportsysteem eruit ligt. Nou, moet je je voorstellen, zo'n stad met het hele gebied is 12 miljoen, maar die mensen moeten naar hun werk kunnen dat gewoon vier maanden, vijf maanden lang de metro het niet doet. Dus dan ligt gewoon de economie op zijn gat. Er is ook gebouwd, lees ik in het rapport van de OESO... gebouwd in gebied dat overstroomd kan worden gewoon. Ja, kijk, in 1910 had je eigenlijk gewoon de, de kern zoals wij die kennen als toeristen. Maar vooral bovenstrooms en de twee departementen... Die hebben alles in uh, wat wij uiterwaar noemen, de floodplains... Is, is met vier miljoen mensen volgebouwd. Buiten Parijs hebben we het dan over, de rondom de stad. Ja, maar het valt onder Groot Parijs. En dat zijn dan ongeveer twee andere departementen, maar dat is bovenstroom van Parijs. En waardoor dus de opvangcapaciteit van dat gebied ook, ook minder is geworden. En dus de hoogte van de, dus de, de overstroming alleen maar hoger wordt. Heeft Parijs we kunnen zeggen te weinig gedaan gewoon om een ramp uh, met deze omvang te voorkomen? Ja, dat is wel de conclusie. En de, dat is nogal een harde conclusie. Dat is een harde conclusie en dat is ook de conclusie van het rapport. En dus zeg maar de, de, de waarde is zo enorm toegenomen in de afgelopen honderd jaar. Maar ook de kwetsbaarheid is enorm toegenomen. Het is dus niet alleen meer mensen, maar we zijn veel afhankelijker geworden van techniek, elektriciteit, eh, transport. Veel meer mensen. Er is ook veel meer geïnvesteerd. dus ook, ook cultuur. Hè? Dus de laatste bijna hoogwater hebben ze op het laatste moment de kelders van Louvre kunnen leeghalen met vrijwilligers. Nou, Dat is nu georganiseerd. Dat Als er weer iets komt, dan dat ze dat eerder doen. Maar het, men was het gewoon vergeten. En nu komt het weer bovenop de agenda en moeten ze dus iets gaan doen. Eigenlijk blijft de hele mogelijke schade aan Parijs... als er tot een grote stroming zou komen. blijft nog redelijk ongewis. Want als ik het goed heb begrepen, heeft u zelf interviews gedaan bij banken bijvoorbeeld. En die zeggen, ja, wij hebben kluisjes, maar we weten niet eens wat erin zit. Ja, dat is maar een onderdeel natuurlijk. Het, het merendeel is natuurlijk, het zijn vooral de kleinere bedrijven. Je hebt hier meer dan 100.000 bedrijven. Als die vier maanden lang geen stroom hebben en, het, en het gaat, dan gaat de helft failliet... En dat heb je niet zo gauw weer, weer op, opgezet. Dus dat, dat zijn enorme effecten. En, uh, dus aan de ene kant moet je kijken wat kan ik voorkomen dat het hoge water hier komt. En het tweede is van als het hier komt, wat kunnen we dan doen aan de kwetsbaarheid. En bijvoorbeeld de banken en de ICT. De ICT sector, de Orange Firm, heeft meer dan 100 generatoren zelf. Zodat ze overal meer stroom kunnen opwekken, Want ze vertrouwen de elektriciteit de Frans gewoon niet. Dat hebben ze ons verteld. Zodat zij aan hun uh, wettelijke verplichting van levering kunnen voldoen. Heel snel. En de bankensector, die hebben, dus ze zitten nu ook in kantoren langs de, uh, langs de scène. Maar die hebben een noodplek, uh, veel hoger... waar ze dan met een kleine bezetting toch kunnen blijven draaien. Kijk, we hebben het goed voor elkaar... U hoort de correspondent Frank Renaud in gesprek met Ingwer de Boer... oud-topman van Rijkswaterstaat over de scène. Hoe is het eigenlijk met de mijne? <lacht> <lacht> <lacht> Ik wens u een heel fijn weekend. En tot maandag. Veel plezier met Jeroen Snel... zo dadelijk bij de EO op Radio 1. Dag.